9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Het is een spannende dag voor Peter van Lieshout... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het kabinet reageert vandaag op zijn uitgebreide rapport... over de Nederlandse economie. En ouders moeten hun kinderen eerder zelfstandig... naar school laten lopen of fietsen, zegt Veilig Verkeer Nederland. Nu het NOS Journaal. Hier is Doral regens. De president van Oekraïne zegt dat er vannacht... een akkoord is gesloten met de oppositie en Europese ministers... Die laatste twee hebben nog niets bevestigd. Volgens president Janukovic wordt het akkoord rond het middaguur ondertekend. Vannacht voerden de partijen onderhandelingen over een oplossing voor de crisis in het land. Woordvoerder van Janukovic zei dat de president concessies wil doen... maar hij vertelde niet welke. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp over de vraag hoe de demonstranten reageren op het nieuws. Zij zullen pas uh, juichen als zou blijken dat Janukovic inderdaad van plan is en bereid is op te stappen. En tot die tijd zal men zeer sceptisch zijn... over wat er ook uit onderhandelingen komt. Afgelopen nacht was het relatief rustig op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Gisteren vielen er bij ongeregeldheden tientallen doden. Opnieuw hebben twee Nederlandse jongeren geen paspoort gekregen... omdat de inlichtingen en veiligheidsdiensten aanwijzingen hadden... dat ze naar Syrië wilden reizen. Een paar weken geleden werd duidelijk dat om die reden... al van acht Nederlandse Syriëgangers het paspoort was geweigerd. En er zijn er nu twee bijgekomen. Een van hen zou een 18-jarig meisje uit Maastricht zijn. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... wordt vooral geprobeerd om te voorkomen dat jongeren naar Syrië gaan... Omdat, ze de kans, eh, omdat de kans bestaat dat ze geradicaliseerd en getraumatiseerd terugkeren. Jongeren die het oneens zijn met het besluit dat ze geen paspoort krijgen... kunnen naar de bestuursrechter stappen. Maandag komen er nieuwe cijfers over de terrorisme-dreiging in Nederland. ABN AMRO heeft afgelopen jaar ruim 1,1 miljard euro winst gemaakt. Dat is net iets meer dan in 2012. De bank had een aantal meevallers. Zo waren de verliezen op Griekse leningen... en door de madoff affaire kleiner dan verwacht. ABN AMRO had nog wel veel last van de economische crisis. De bank moest in totaal 1,7 miljard in de stroppenpot stoppen... om verliezen op leningen op te vangen. Maar Ambiramro ziet ook lichtpuntjes, zegt Financieel Topman van Dijkhuizen.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 WhatsApp-concurrent Telegram is in korte tijd het populairst geworden... in de Nederlandse app Store voor de iPhone. Sinds gisteren is berichtendienst WhatsApp in handen van Facebook. Telegram werd al snel genoemd als alternatief. Bijvoorbeeld voor wie niet wil dat Facebook zijn telefoonnummer in handen krijgt... of voor wie vraagtekens plaatst bij het privacybeleid van Facebook. Telegram is gemaakt door twee Russische broers. De berichten zouden sterk versleuteld worden verstuurd.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 De vrijdagmorgen files, ANWB Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Ondanks de vakanties voor een vrijdag toch wat drukter... staat alles bij elkaar, 25 kilometer. Uh, wat opvalt zijn de files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knoopend Eemnes en Eembrugge, 5 kilometer. De linker rijstrook is door een ongeluk afgesloten. Op de A12 Utrecht richting Arnhem... daar was een aanhangwagentje geschaad met een kraan erop. Dat is weggetakeld tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek... staat nog 5 kilometer file. En de rechter rijstrook is nog even dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam... Drie kilometer tussen Knopen Ter Riddenkerk en Knopen Ter Brexplein. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook na Sortie gaat het Schaatsfeest door. De Ascent ISU World Cup Finale. Alle Schaatshelden terug in Nederland. 14, 15 en 16 maart in Tijalf-Herenveen. Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee.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 Koop morgen de Vernieuwde Volkskrant. of probeer hem nu twee weken gratis via Volkskrant.nl. Radio 1 KRO en CRV De Ochtend Met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag Goedemorgen, we zijn er tot 12 uur met het mediaforum, de ontknoping van de nieuwsquiz... en uiteraard houden we u ook op de hoogte van de situatie in Oekraïne. Verslaggever Martijn Grimius is in Eemnes en daar volgt hij Jan Roodhart, boswachter van Natuurmonument. We gaan op zoek naar de vogel die het begin van de lente markeert. Vanochtend landt hij wellicht voor het eerst in zijn gebied, de grutto. Eerst nu de welvaart in Nederland. Daar gaan we over praten met Peter van Lieshout. Hij schreef samen met zijn collega's het rapport naar een lerende economie... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat rapport werd in november vorig jaar gepresenteerd. Het werd jubelend ontvangen. En daarna werd het ook meteen heel erg stil. Nou, Die stilte wordt doorbroken vandaag... want het kabinet komt eindelijk met een reactie op uw rapport. Meneer van Lieshout, goedemorgen, welkom. Dank. Is dat dan een spannende dag voor u? Nou, het is altijd lastig, want je maakt zo'n rapport, je hoopt dat er veel reactie komt, maar tegelijkertijd moet je het uit handen geven, want op enig moment is het een verantwoordelijkheid van het kabinet en overigens ook het parlement, die er op 6 maart over gaat praten, om verder te kijken wat ze daarmee doen. Ja. In de media werd het in ieder geval heel positief ontvangen, met er staan vernieuwende plannen in. Geeft dat de burger moed? Ja. Is het een uh... voorbode voor hoe het kabinet zou kunnen gaan reageren? Ik hoop het. Uh, tegelijkertijd moet je bij dat soort dingen natuurlijk ook altijd realiseren... dat zo'n reactie iets te maken heeft met het rapport. Althans, dat probeer je voor jezelf maar overeind houden als gedachte. Maar ook heel veel te maken heeft met het feit dat in Nederland... wel heel erg in de lucht hangt dat we dit debat een keer... met elkaar moeten gaan voeren. Ja. Want het, gaat, het, heeft best, het, het rapport gaat best ver in, in de plannen die er zijn. Uh, u bent misschien nog voorzichtig over de gevolgen aan de andere kant. Om u even te, te duiden. Uh, u was ook auteur van een kritisch rapport over ontwikkelingssamenwerking. Drie jaar later werd dat min of meer kabinetsbeleid. Dus u kunt nog wel eens invloed hebben. Uh, dat vorige rapport inderdaad is heel goed ontvangen. Kijk, om daar één ding aan toe, over toe te lichten. Uh, wij zijn eigenlijk met dit rapport op dit moment gekomen. Omdat wij het gevoel hadden dat eigenlijk twee dingen spelen. Aan de ene kant heb je natuurlijk de financiële crisis en de stof gaat een beetje liggen. Iedereen heeft het gevoel van. Pfft, we hebben het gehaald. Ja. Hè? Of dat helemaal een juiste taxatie staat nog een beetje te bezien. Maar dat gevoel bestaat wel. En het zou naar ons idee toch iets te simpel zijn. om weer back naar business as usual te gaan. Dat is niet zo verstandig. Uh, juist nu zou je moeten vragen: van jongens, wat zou voor langere termijn een verstandig beleid zijn? Zeker ook, en dat is een beetje een zware stelling. maar die betrekken wij toch. Dat zijn we de tweede helft van de vorige eeuw, he, sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog, iedereen eigenlijk alleen maar opgevoed is met het idee dat er min of meer altijd een redelijk constante groei is. He, we zijn allemaal kinderen van, van, van die tijd. Mm -hmm. uh, onze ouders zijn ook vaak opgegroeid met het idee van nou ik heb het redelijk en mijn kinderen zullen het zeker nog beter krijgen dan ik. En dat is voor het wel ter discussie Precies. Nee. Laten we het eens over dat rapport gaan hebben. Want ja. uh, die zorg voor die welvaart, dat is wat u bezighoudt, ja. uh, ook in het rapport. En We kunnen niet het hele rapport uh, bespreken, dus we hebben een paar dingen uitgepikt. En uh, valt op dat u zich keert tegen al die overlegorganen. Uh, Poldermodel, daar bent u eigenlijk tegen. Tegen de lobby ook van VNO-NCW, dus de werkgevers zijn dat. Tegen de SER. Wat is er mis met al die overlegorganen? Um, we zijn op zich niet tegen lobby's. Bedoel, iedereen zal altijd lobby's hebben, en dat is ook mensen een goed recht... Wat wel van belang is, is dat wel in een structuur gebeurt, waarbij je kunt zeggen dat de, de, de echt interessante vragen voor de komende zeg, 20 jaar goed opgepakt kunnen worden. En de structuren die we in Nederland hebben, die zijn eigenlijk allemaal in het leven geroepen, zo in de periode net na de Tweede Wereldoorlog. En toen was ons probleem wederopbouw. En wat hadden we toen nodig? Een overlegsysteem. Dat, we, he, dat er een loonmatiging was, omdat werkgevers geld nodig had om te investeren in, in, in kapitaalgoederen na de Tweede Wereldoorlog. Dat is een systeem geworden waarbij men vooral met elkaar... vervolgens is gaan praten over hoe... wat er aan geld binnenkwam in Nederland... verdeeld moest worden met elkaar. Het is een beetje een, een, een verdelingsmechanisme geworden. Uh, de productieve kant van de economie... dus de vraag hoe wij met elkaar ons brood verdienen... is eigenlijk in dat systeem niet meer goed gethematiseerd. En als je zegt van jongens... groei is niet meer vanzelfsprekend... je moet een veelgerichtere groeistrategie voeren... heb je ook een overlegstructuur nodig... waarin die vraag weer centraal kan staan. En dat past niet in de traditie zoals die nu gegroeid is in de bestaande overlegssystemen. Want wat is de praktijk dan nu dat, dat door al, dat al die spelers aan tafel zitten het een soort grijze middenmoot wordt? Ja, en tot op zeker ook dat sommige vragen niet geadresseerd worden. De vraag hoe in Nederland productiviteit verhoogd kan worden. De vraag hoe in Nederland innovatie tot stand gebracht kan worden. De vraag hoe in Nederland goed handelsbeleid gevoerd kan worden. De vraag wat we aan regionale specialisatie al dan niet willen. Hele relevante vragen voor onze groei. Maar we hebben niet echt een setting om die goed te bespreken. Ja, dus als ik, uh, heb, op een gegeven moment werd zelfs de lof Gestoken en de vlag ging uit dat, dat het poldermodel weer terug was. U zegt dat is eigenlijk helemaal niet zo goed in deze, in deze nieuwe tijd. Um, de, de, allereerst kun je overigens een kanttekening daarbij maken. Als je naar de acht, afgelopen zeven, acht jaar kijkt... zie je dat de polder ook slecht in staat is geweest. Zelfs de hele klassieke vraagstukken rond arbeidsmarkt en sociale zekerheid... He, waar ze zich erg op hadden geconcentreerd om die goed te behandelen. De meeste vragen zijn eigenlijk door commissies behandeld buiten de ser om. Dus daar zit al een probleem dat, dat die twee partijen daar niet... Erg ver komen. Of als je nog kritischer zou willen zijn, kun je zeggen van. Bij de vorige grote crisis, hein, 1982 bijvoorbeeld, begin jaren 90, toen, toen kwam de SER ook met echte antwoorden. Of sociale partners kwamen met voorstellen hoe dingen mm -hmm. aan te pakken. In de laatste de crisis kun je zeggen dat. eigenlijk dat overlegcircuit niet met interessante antwoorden gekomen is hoe. Dus de crisis dus, aan te pakken. Dus ze wel opheffen, zegt u. Je kunt ook een wat, wat mildere formulering is zeggen dat. in deze samenstelling met deze agenda teveel een. Uh, het beeld van, van een aantal decennia geleden reflecteert... en dat je toch heel erg moet gaan nadenken over de vraag... hoe je de vraagstukken van straks... en dat, dat duiden wij maar met de term lerende economie... waar dus ook kennis bij zou moeten betrekken... waar regionale specialisatie bij zou moeten betrekken... waar internationale verhoudingen bij moet betrekken... hoe die vragen geadresseerd kunnen worden in een overlegsysteem. Want de komt nu te weinig met antwoorden, vindt u? Uh, die, die, ja, sterker nog, die, die, ze thematiseren dit soort vragen te weinig. En dat heeft ook te maken met het feit dat het natuurlijk alleen maar werkgevers en werknemers zijn. Je hebt geen ja, regionale het partijen aan de tafel. Dat is een basis van onze tafel. economie toch, werkgevers en werknemers. Nou, als je, als je bijvoorbeeld even kijkt naar hoe komt groei nou tot stand. Hè? Interessante vraag, hoe, hoe wordt een land nou rijk? En dan heeft het iets te maken met het feit dat werkgevers ergens geld voor te beschikking stellen. Kunnen er dingen gekocht worden, met simpel te zeggen. Dat werknemers hard werken. Maar het heeft ook heel veel te maken met de, de kwaliteit van kennis in een samenleving in, in, in zeg maar geavanceerde landen, zou je kunnen zeggen, zoals Nederland... is ongeveer 50% van de groei, als je het in een simpel getal wil uitdrukken... eigenlijk ter tot het feit dat wij slim met kennis omgaan. Dus je zou in zo'n nieuw systeem ook willen... dat kennis en kennisorganisaties mee onderwerp zijn van gesprek. U, u zegt nog iets anders he, in het rapport. Uh, we moeten minder gaan denken over het verdelen, van wel, het verdelen van welvaart... maar meer over het creëren van welvaart. Ja, dat is precies dat thema van de, de productieve kant van de economie. Ja. En Nederland, als je... Het vergelijk met landen zoals Duitsland is ook u zeggen... dat wij eigenlijk heel erg goed zijn geweest... in de herverdelende kant van de economie. We hebben begin jaren negentig... hebben we de sociale zekerheid in Nederland... Uh, de hervormingen daarvan in gang gezet. Nu, nu zie ik de laatste plukjes daarvan met de participatiewet. Maar twintig jaar lang zijn we aan het hervormen... met de sociale zekerheid. Maar dat is onderdeel van de herverdelende kant van de economie. Dat hebben we voor het in de jaren negentig heel veel beter gedaan... dan een land als Duitsland. Die er eigenlijk in vastgelopen is omgekeerd zie je dat in Duitsland, bijvoorbeeld vanaf begin jaren nul... dus goed, goed tien jaar geleden, heel erg geïnvesteerd is in de vraag... en hoe gaan we nou met de productieve kant van de economie om? Hoe gaan we alle partijen bij elkaar halen rond de vraag... wat is ons groeimodel voor de lange termijn? En Duitsland is daar nou juist heel erg succesvol in. Ja. Maar we hebben toch in Nederland een topsectorenbeleid op een gegeven moment ingesteld... waarin sectoren als uh, water, de chemie, uh, wat is het, uh, energie... dat dat allemaal dingen waren, dat zijn speerpunten van de Nederlandse economie. Daar scoren wij op... Dat houdt ons kennis hoog. Dat is waar we het mee redden in ja. Nederland. En ik vrees dat in die beeldvorming... de betekenis van die topsectoren zwaar overschat wordt. Daarmee is niet gezegd dat ze volstrekt irrelevant zijn. Maar waarom dan? Uh, alleen als je naar het simpele zaken kijkt... als het hoeveel het geld waar het om gaat. Wat gebeurt er bij die topsectoren? Daar mogen bedrijven en kennisinstellingen... bijvoorbeeld universiteiten met elkaar overleggen... wat ze gaan doen. Nou kregen universiteiten lang geld... en dat ging via NWO of ging via TNO... En nu is gezegd, 150 miljoen van dat bedrag... mogen ze niet meer zomaar via NWO en TNO verdelen. Maar dan moet in overleg met het bedrijfsleven dingen gebeuren. Dan doe je wel iets. Maar als je kijkt naar wat er nou gebeurt... voor gedeelte gebeurt er wat er anders toch al gebeurd zou zijn... Dus je praat feitelijk over een bedrag van misschien 75 miljoen... wat enigszins anders ingezet wordt. Ja, maar dat is, om het eerlijk blijft te zijn, niet tot, tot dat de topsectoren ook top zijn. Ook oh, dat is een tweede nog. probleem. Maar in eerste instantie is het gewoon al het probleem... dat het een heel klein bedrag is. Ja, maar ik vind dat tweede eigenlijk interessanter. Van zijn we, steken we daar nog bovenuit? Met, zijn nee, we daar nog zo goed in? Het, het, het, een van de problemen bij het woord topsector is dat die top... als je het met een p spelt, suggereert dat dat... Uh, ja, ja, daar hele, hadden we het over, hoor, ja, wat precies, mij betreft. Ja, ja. Precies, dat die uh, wel bijzonder zijn. <laughs> uh, en dat is helaas niet het geval. Sterker nog, uh, ik wil niet te veel met getallen goochelen... maar als je een beetje een beeld probeert te vormen... die bedrijven die in die topsectoren zitten... dat is ongeveer 37% van de Nederlandse productie. Hè? Uh, is dat nou interessant in termen van bijvoorbeeld werkgelegenheid? Nee, want het is maar 16% van de werkgelegenheid. En ze zijn dan meer een visitekaartje naar het buitenland. Ja, Wij staan ons voor het, op onze het kennis zijn... voor water. Ja, het, het zijn ook niet de, de bedrijven die het meeste verdienen. He, dat in in economie jargon, toegevoegde waarde. Want de toegevoegde waarde is relatief beperkt van, van, van deze bedrijven. Het zijn wel bedrijven die veel exporteren. Maar dat op zichzelf zegt nog niet zo heel veel. Dus het, het, het zijn wel een aantal interessante bedrijven. Even geen. geen, geen, geen uh, voldoende respect voor die bedrijven. Maar Aha. aan de andere kant, het zijn niet de meest bijzondere bedrijven... en het is ook niet het grootste gedeelte van de economie. Maar wat, wat moet er dan wat u betreft concreet gebeuren om, om meer... want u schrijft ook in dat rapport naar een lerende economie. Er hangt alles met onderwijs samen? Waardoor niet, je meer welvaart kunt creëren in een land? Niet alleen, maar wel heel veel. Wat ik dus straks al zei, als het zo is dat een samenleving... in hoge mate op kennis draait... dan moet je eigenlijk als samenleving twee dingen vragen. Uh, allereerst zijn wij in staat om goed kennis te produceren. En dat is een beetje wat bij die topsectoren gebeurt. Hè? Ook mm -hmm. in de research en development van bedrijven. wat laten ondersteunen door allerlei universiteiten. Maar je moet je ook de vraag stellen. en die is eigenlijk veel belangrijker voor een klein land als Nederland. zijn wij in staat om de beschikbare kennis. die er in de wereld gegenereerd wordt. op een spannende manier op te pakken? Want zelfs als wij veel in research en development investeren. dan hebben wij misschien 1% van de research en development in de hele wereld. Ja. Het interessantste is. of je die 99% die elders geproduceerd wordt. zo kunt oppakken dat je daar wat goeds van kan maken. En hoe kun je dat? Een mooie term daar altijd bij is kennisabsorptie. Dat bepaalt veel meer dan kennisproductie in je toekomst. En kennisabsorptie hangt van een aantal dingen af. Hangt bijvoorbeeld inderdaad af, wat u aangeeft... van de kwaliteit van je onderwijssysteem. Je hebt er ontzettend veel aan om goed opgeleide mensen in je land te hebben... die in staat zijn kennis uit de hele wereld productief te maken... voor de dingen waar we hiermee bezig zijn. Hoger opgeleide docenten dan? Uh, daar, dat is een van de stappen. Uh, wat we eigenlijk zeggen is, als je naar het onderwijs kijkt in Nederland... dan lopen we het risico onszelf een beetje in slaap te sussen. Het onderwijs is zeker niet heel slecht in vergelijking met het buitenland. Um, maar het is op een aantal fronten toch niet goed genoeg. En het begint op een aantal punten ook steeds meer achter te lopen bij het buitenland. Als je alleen al kijkt naar onze, uh, onze eigen normen. We hebben in Nederland bijvoorbeeld een inspectie die normen voorschrijft voor waar onderwijs aan moet voldoen. Volgens die normen voldoet maar 46% van de basisscholen aan de, aan de basis eisen. Maar 10% van de ROC's voldoet daaraan. Als je het middelbaar onderwijs kijkt, uh, kwart van de lessen bijna die daar gegeven wordt, wordt gegeven door onbevoegde. Als yes. de lessen al doorgaan, kun je daar dan als ouder ook nog aan toevoegen. Uh, ja, dat wordt zijn al we veel wel veel relaxerend, maar daar moet, daar moet echt concreet op gehandeld worden. Dat ja, is wel daar, daar zou je het echt een het het kwaliteitsniveau het moeten hebben. Ja. heeft ook te maken met het feit, als ik daar nog één ding aan mag toevoegen, het feit dat in andere landen eigenlijk zo vanaf 2000-2003 een andere richting ingeslagen is in het onderwijsbeleid. Daar is de redenering dat onderwijs niet alleen van belang is om te zorgen dat iedereen kansen krijgt. Wat erg belangrijk is, he, waar uh -huh. onderwijs ook de vorige eeuw heel veel aan bijgedragen heeft. Maar kijkt men ook naar de, zeg maar, de maatschappelijke en de economische rol van onderwijs. En de vraag hoe je dat gaat doen. En daar ontstaan ook allerlei debatten over wat moeten we men, kinderen bijvoorbeeld leren. Wat ja. voor soort vaardigheden zijn relevant. En hoe moet het aanpassen bij, bij de rest van de het Nederlandse bedrijfsleven om dat debat te voeren. Ja. Als ik het zo hoor, moeten ze wel wat met het rapport gaan doen. Anders wordt het echt een zootje in Nederland. Toch? Nou, een van de wat u in het begin aangaf, een van de uh, dingen die toch ook wel mee inkleuren dat het rapport relatief goed ontvangen is, is dat natuurlijk wel breed ergens een gevoel begint te ontstaan dat we hier een probleem hebben. Ja. Dat, je ziet het ook in de, in, in, in de Tweede Kamer: onderwijs wordt wel een beetje ontzien. Maar dat is nog wat anders dan dat je een echt een gerichte onderwijsstrategie hebt, waarbij ja. je ook weet wat je met onderwijs op termijn zou willen. Wij zeiden al aan het begin, meneer Van Lieshout... we gaan natuurlijk nooit recht doen aan het hele rapport... want daar hebben we veel te kort tijd voor. Maar ik hoop dat we een voorschotje hebben kunnen geven... Of waar het kabinet in ieder geval over gaat praten vandaag... waar ze met een reactie op komen. Dank u wel, Graag Peter gedaan. Van Lieshout... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Er is veel onduidelijkheid over de uitkomst van de besprekingen afgelopen nacht in Kiev. De hele nacht hebben oppositie, parlementsleden, de president... en ook EU-ministers met elkaar gesproken. En tegen half acht kwam dan het bericht... Uh, naar buiten dat het overleg verder gaat. Maar kort daarna kwam er ook een mededeling van president Janukovic zelf... dat er een akkoord is. Tegelijkertijd zeggen de EU-ministers dat het nog lang niet zover is. NOS-verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Kiev. Gertjan, jan weet jij hoe het zit? Ja, de president meldt inderdaad dat de onderhandelingen zijn beëindigd... maar de andere partijen waarmee hij heeft onderhandeld... Uh, die zwijgen nog of zijn in ieder geval heel erg voorzichtig. Dat geldt in ieder geval voor de Franse minister van Buitenlandse Zaken... en ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Die hebben gezegd... de onderhandelingen zijn vanochtend vroeg opgeschort... en we gaan zo meteen weer verder. En van de oppositie hebben we eigenlijk nog niets gehoord. Vanuit media in Kiev horen we wel wat er dan... Uh, uh, uh, waarover een akkoord bereikt zou zijn. En dat betekent dat uh, uh, Oekraïne weer teruggaat naar de grondwet van 2004. Dat betekent dat de president veel macht zal opgeven. Dat er op korte termijn een nieuwe coalitieregering gevormd zou worden. En dat er uh, vervroegde presidentsverkiezingen plaats gaan vinden. Maar dat zal pas aan het einde van dit jaar zijn. En dat verklaart misschien als dit inderdaad op tafel ligt... waarom de oppositie nog niet heeft gereageerd... Want dit betekent gewoon dat Janukovic blijft zitten... in ieder geval ja. nog tot het einde van het jaar. En dat zal een hele bittere pil zijn voor de oppositie. En als die oppositieleiders hiermee hebben ingestemd met dit plan... dan moeten zij dus die mensen op dat plein daar nog eens een keer van overtuigen? Nou ja, dat is het probleem, denk ik. En dat is ook wat een Franse minister aangaf... de Franse minister aangaf van Buitenlandse Zaken... dat de oppositie nog in overleg is. En men zal dus moeten afwegen of... Wat men krijgt, namelijk terugkeer naar die nieuwe grondwet, een nieuwe coalitieregering, of dat opweegt tegen het feit dat Janukovic blijft zitten. En uh, ik denk dat de mening op het plein in het centrum van Kiev zal zijn. Dat dit onacceptabel is. Ik denk dat de mensen die gisteren getuigen waren en eigenlijk de afgelopen dagen getuigen waren van het bloedbad dat heeft plaatsgevonden, dat die niet zullen accepteren dat Janukovic langer blijft zitten. Maar misschien zijn er politici die hun daar wel van kunnen overtuigen. Enfin, we weten het niet precies. Mm. Uh, dit zou op tafel liggen. En uh, Janukovic zelf zegt op zijn website. Dat er een akkoord is, maar van de oppositie hebben we dat nog niet bevestigd gekregen. En het lijkt ook dat het een hele bittere pil wordt. als dit het akkoord is wat ervoor ligt. voor de oppositie om die uh, te slikken. En nu is verslag even Gertjan Dennekamp. was dat vanuit Kiev? Radio 1. Tot 12 uur. Ouders moeten hun kinderen zo vroeg mogelijk. alleen naar school laten lopen of fietsen. Dat vindt Veilig Verkeer Nederland. Daar is Cindy Esseling ook van. Goedemorgen. Goedemorgen. Over welke leeftijd hebben we het dan wat u betreft? Nou, wat ons betreft, dat is toch uh, nog steeds aan de ouders zelf om dat te bepalen. Wat we zien uh, uit het onderzoek dat we hebben laten uh, uitvoeren... is dat uh, kinderen tussen vier en zes echt nog in de meeste gevallen begeleid naar school gaan. Uh -huh. En naarmate de kinderen ouder worden, gaan ze langzamerhand zelfstandig uh, naar school... Maar uh, wat uit ons onderzoek is gebleken... is dat ouders die hun kinderen toch naar school brengen en weer ophalen... dat ze dat in veel gevallen doen omdat het uh, te onveilig is op de route naar de school. En dat is wat wij toch wel belangrijk vinden om daar iets aan te doen. Maar, maar zegt u dan eigenlijk... er moet iets aan de veiligheid in het verkeer worden gedaan? Of zegt u, ouders moeten meer vertrouwen dat hun kinderen dat wel aankunnen? kunnen? Um, Allebei. Maar wat we hier zien is dat ouders het niet aandurven omdat het niet veilig genoeg is. En um, Dus dat is een dubbele... Dat, daar moet aan beide kanten wat aan gebeuren. Um, je zal moeten kijken naar wat de oorzaken dan zijn van die onveiligheid. En wat we vaak zien is die visuele cirkel. Mensen vinden het onveilig om hun kinderen alleen naar school te laten ja. gaan. Maar is het Brengen ook onveilig of zijn ouders overbezorgd? Um, we, we zien dat het vaak echt onveilig is en um, het is toch vaak in de beleving van de ouders is het onveilig en dat is waar het om gaat. Um, dat hoeft niet te betekenen dat er daadwerkelijk slachtoffers vallen of ongevallen gebeuren, maar het feit is dat de ouders daar bezorgd over zijn en dat is waar het om gaat. Maar dan uh, is het niet logisch om te zeggen, uh, durf, het, durf het aan om je kind sneller alleen naar school te laten gaan? Uh, nee, want dat is ook niet wat we hebben gezegd. Het is, uh, we proberen ouders wel te stimuleren om hun kinderen dat te leren. Het is belangrijk dat kinderen daar ervaring in opdoen. Maar als de onveiligheid dat niet toelaat... dan is dat natuurlijk ook iets wat, uh, waar wat aan gedaan moet worden. Ja. En u, het, be het belang om kinderen sneller alleen naar school te laten gaan... heeft dat dan met verkeersinzicht te maken? Ja, we willen dat kinderen uh, ja, zoveel mogelijk verkeerservaring opdoen... zodat ze eerder uh, ook zelfstandig het verkeer in kunnen. Want dat zullen ze ook op latere leeftijd natuurlijk moeten doen. En daarom is het des te belangrijker... dat kinderen ook op jonge leeftijd... die, die praktijkervaring opdoen. En tegelijkertijd pleit u er dus voor... dat, dat de routes naar school veiliger moeten worden gemaakt. Zodat ja, kinderen die mogelijkheid kinderen, ook krijgen. De kinderen moeten wel kunnen oefenen... in een veilige omgeving inderdaad. Okay, dank u wel. Cindy Essling van Veilig Verkeer Nederland. Koning onder de weidevogels wordt hij genoemd, de grutto. En de allereerste grutto's zijn na een overwintering in Afrika weer terug op Hollands gras. En daarom volgt Martijn Grinius deze ochtend Jan Roodhart van Natuurmonumenten. Heb je er al een gezien, ja. Martijn? Nee, we hebben ze nog niet gezien. Want in het gebied waar uh, Jan Roothart boswachter is, daar is nog geen grutto te zien. Nee, helaas niet. We hebben van alles, maar geen grutto's. Het, uh, onze voorjaarsverrassing die, uh, laat nog even op zich wachten, ja. maar we, we gaan verder speuren. Kijk of de lente hier ook aan het begin is. We staan in de polder bij Eemnes. We kijken uit over de velden. Kijk nog even door uh, uw verrekijken. Wat ziet u daar nou in de verte? Ja, nou, er zitten nog hele grote groepen brandganzen. Uh, de kievieten zijn wel druk, die buiten al lekker rond. Er zijn al koudjes aan het draaien. Dan kunnen de dames wat uitzoeken, de dames kievieten. Uh, maar Grotto is er uh, nu nog geen, uh, geen spoor van. Wel een enkele schoollekster. Uh, ja, het zit er aan te komen. Maar ja. hier zijn ze nog niet. Nee. Maar hij zou zomaar eens kunnen landen. Uit Afrika vanochtend. De Grutto. Zullen we eens over het hekje gaan klimmen? Even wat dichterbij. Misschien dat we het dan wat beter nog kunnen zien. Oh, weet beetje drassig hier. Denk om de nattigheid. Ja. ja. Voordat ik in de blubben val. Uh, zo. De Grotto. Uh, oh, daar gaan we. Uh, de Grotto, dat, dat is een, een beetje... Uh, ja, waar moeten we op letten? Waar moeten we op letten? Uh, ja, als u een snip uh, kent, dan uh, is het eigenlijk een snip met lange poten. Maar het is een uh, mooie, ranke weidevogel. Hoog op zijn poten. Uh, wel ruim 20 centimeter lange poten. En een hele lange snavel. Uh, die hij weer gebruikt om uh, zijn voedsel te kunnen vinden. En zijn... Jurgen zei de koning onder de weidevogels. De koning onder de weidevogels. Het is een soort van gidssoort, hè, de, de grutto. Als je het voor de grutto goed doet, dan doe je het eigenlijk voor een hele grote groep weidevogels eigenlijk goed. Hoe klinkt die? Hij roept zijn eigen naam. Grutto, Grutto, Grutto. Dat doet hij. Dat doet hij, ja. Grutto, Grutto, Grutto. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Dus al, en als, als, we, als we nu roepen, roepen Grutto, dan komt hij misschien vanzelf aan, of niet? Nou, dat betwijfel ik. <laughs> ik denk niet dat wij zo'n zo goede im imitator zijn. Dus, uh... <laughs> Wat betekent het voor u, die Grutto hier weer... Op de velden? Ja, dat, dat geeft echt een voorjaarsgevoel. En uh, nou, je bent er al uh, ruime maat uh, mee aan het werk... om het voor het beestje netjes uh, voor elkaar te hebben. Waterstanden omhoog zetten. Uh, plasdrasjes inrichten. Zorgen dat het veld er goed bij ligt. En uh, ja, daar leef je naartoe. Dus uh, ja, we kijken altijd echt uit naar hem. En dat geeft echt een kick. Vooral als hij dan uh, het geluid... Uh, de, de, als hij de polder weer met zijn geluid gaat uh, vullen. Die roept dat is gewoon prachtig. Dat... Uh, ja, die mis je de hele winter. Dus, uh. ja, de vroegste datum dat de Grutto is gesignaleerd is 13 februari. Nou, dan uh, we zijn nu een week later. Het mag wel eens gebeuren. Het begin van de lente, gemarkeerd door de komst van de Grutto. We gaan op zoek. De Ochtend. Standpunt NL. Standpunt NL gaat vanochtend over Oekraïne. Het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Dat is de stelling waar u op kunt reageren. Alles te maken met de geweldsexplosie daar. De Europese Unie kondigde gisteren na een nieuwe dag van geweld... de strafmaatregelen aan tegen Oekraïne. Rusland noemt die sancties chantage. Na een nacht onderhandelen meldt de Oekraïnse president Yanukovic... dat er een akkoord zou zijn bereikt met de oppositie. Maar goed, we hoorden dat net al van Gertjan jan Dennekamp. Oppositie en de Europese onderhandelaars hebben dat nog niet bevestigd. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... hoort u over die EU-sancties tegen Oekraïne. Het is nodig, want er sterven mensen. En zolang de Oekraïnse regering niet terughoudender is... niet stopt met het geweld tegen de eigen bevolking... zijn deze sancties nodig. Is het goed inderdaad dat de EU strafmaatregelen neemt tegen Oekraïne... of hebben sancties tegen het land geen nut... en moeten de problemen op een andere manier worden opgelost? Vandaar dus de stelling vandaag in Stand.nl... het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Er wordt al gereageerd, ook op onze eigen site trouwens... maar ook op Elsevier.nl, daar zegt Gert-Jan... iedereen die de betogers tussen aanhalingstekens heeft gezien... die weet ook dat die betogers tussen aanhalingstekens... feitelijk en overduidelijk terroristen zijn. Molotow cocktails, schieten met vuurwapens, gebouwen in brand schieten... straten opbreken voor de stenen, ministeries bezetten, et cetera. Uh, EU pakt die terrorist aan. De huidige president is democratisch gekozen, zegt deze Gert-Jan dus. Jan Smit heeft ook gereageerd. Dat is aardig. Oekraïne ligt in Europa. Dus zou Europa zich wel op dit probleem moet, moeten storten in plaats van bijvoorbeeld in de Arabische wereld of Afrika? En dan iemand die is het oneens via de site Stand.nl... Yvonne Boersma, oneens met de stelling... iedere keer dat een westerse mogendheid... zich met binnenlandse aangelegenheden bemoeit... escaleert het, zegt zij. Ten slotte natuurlijk maar in Jan Smit wonen in Nederland. Dat weten we allemaal. De stelling dus. Even kijken. Het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Reageer daarop door te bellen op 0800 1101. Dat is een gratis telefoonnummer. Dan kunt u in de uitzending vertellen wat u vindt. U kunt natuurlijk uw stemming via de site laten weten www.standpunt.nl. En twitteren kan ook. Gebruik dan hashtag Standpunt. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu, hier is Dorold Megens. Opnieuw hebben twee Nederlandse jongeren geen paspoort gekregen... omdat de inlichting- en veiligheidsdiensten aanwijzingen hadden... dat ze naar Syrië wilden reizen. Een van die twee zou een meisje van 18 uit Maastricht zijn. Een paar weken geleden werd al van acht jongeren... om diezelfde reden het paspoort geweigerd. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... wordt geprobeerd de jongeren tegen te houden... om te voorkomen dat ze geradicaliseerd en getraumatiseerd terugkomen. De Oekraïnse regering meldt dat er vannacht een akkoord is bereikt... met de oppositie en Europese ministers om uit de crisis te komen. Het zou rond het middaguur worden ondertekend. Er is nog geen bevestiging van de oppositie of de EU-bemiddelaars. En ook zijn er geen verdere details bekend. ABN AMRO heeft vorig jaar ruim 1,1 miljard euro winst geboekt. Dat is net iets meer dan in 2012. De winst viel relatief hoog uit door eenmalige meevallers. Tom en Zalm sprak van een moeilijk jaar met een bescheiden resultaat... maar hij denkt dat het ergste nu achter de rug is. En Telegram, de concurrent van berichtendienst WhatsApp, is in korte tijd het populairst geworden in de Nederlandse App Store voor de iPhone. Sinds gisteren is WhatsApp in handen van Facebook. Telegram werd al snel genoemd als alternatief. Bijvoorbeeld voor iedereen die niet wil dat Facebook zijn telefoonnummer in handen krijgt. Dat zijn de hoofdpunten. De langste file is maar een paar kilometer op deze vrijdagmorgen. Maar jij, jij zal er maar in staan, Erwin de Hart. Ja, dat, uh, dat is helemaal waar. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Die file is 6 kilometer. Is iets langer geworden tussen Blaricum en Eembrugge. Dat komt door een ongeluk. Maar de weg is net weer vrij. Dus de, de file zal ook wel weer afnemen. Op de A2 Eindhoven richting België staat bij knooppunt Europaplein 2 kilometer. 6 kilometer ook op de A7 richting Zaandam bij Zaandam. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. 2 kilometer op de A9 richting Amsterveen bij Badhoeverdorp. En 4 kilometer file staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knoop het Ridderkerk en Terbergseplein. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Het is pas februari, maar dit weekend wordt al besproken... hoe Zwarte Piet er in december bij moet gaan lopen. Kunstenaar Quincy Gario was de man die de actie... Zwarte Piet is racisme opzetten. En zometeen blikken we met hem terug daarop. Nu eerst Sochi. NOS Radio Olympia. Het rio Lippens. Spelen lopen tegen zijn eind, Gio. Wordt er eigenlijk op dit moment gesport? Nee, op dit moment niet, want het ligt allemaal even stil. De mist die zorgt ervoor dat de skicross bij de vrouwen is stilgelegd. Nou, daar hebben ze bij het schaatsen en het shorttrack gelukkig geen last van. Uh, vandaag is de dag van de grote finale namelijk voor de short trackers. De relay finale, waarin de Nederlandse mannen een duidelijk doel hebben gesteld. En dat is goud halen. Makkelijk wordt dat niet. De tegenstanders zijn Rusland, Amerika en China. Maar het belooft in elk geval een spektakel te worden in dat Iceberg Skating Palace. Oud short tracker Sees Juffermans kijkt er naar uit. Het is koningsnummer. En, en, en dan met Nederland erin en kansen hebben op welke kleurplak dan ook. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En als liefhebber, en kijk ik daar natuurlijk eigenlijk al... Nou, eigenlijk een jaar of drie uh, naar uit. Laten we eventjes deelnemers wel doornemen. Ja, de grote namen, dat zijn natuurlijk Amerika, Rusland, China. Dat zijn, dat zijn inderdaad de drie grote namen. Dan, ja, als, vijfde, als vierde is Nederland daar natuurlijk nog bij maar als vijfde nog Kazachstan. Daar verwacht inderdaad niet zoveel veel van. En, nou, als je dan gaat kijken naar de breedte van die landen, dan vind ik Nederland wel uh, in de breedte eigenlijk het beste land. Uh, maar ja, het komt toch vaak op de laatste twee rijders aan en dan hebben de, de Chinezen... Hebben, we nou, hebben het hier waanzinnig goed gedaan. We hebben echt een stap gemaakt uh, in verhouding met de laatste World Cups. Uh, en de Amerikanen hebben natuurlijk J.R. Arczelski uh, die, die de laatste twee ronden zal doen. Uh, wereldrecord houden 500 meter, reed te snel, behendig. Ook vaak onhandig. Hij rijdt nog wel eens op een blokje, schiet nog wel eens weg. Nog best een ongelukkig toernooi eigenlijk tot nu toe, hè, Selski? Enorm ongelukkig toernooi. En dan hebben we natuurlijk nog uh, Victor Aan, ja, de man met een raket op zijn rug. Ja. En die kan zo makkelijk passeren. Als, ja. als er geen ruimte is, dan kan hij er toch voorbij. Dus als we die drie eventjes erbij nemen, Selski, Aan en Schikie Knecht, die het van Nederland moet afmaken. Wie van de drie is dan de snelste voor het eindschot? Nou ja, weet je normaal gesproken uh, Aan. Uh, Victor Aan zou normaal gesproken de snelste zijn, maar. Vergeet niet, hè? hij moet ook goed gebracht worden. Hij moet ook een goede uh, relay of aflossing uh, hebben. Uh, anders is hij ook gewoon gezien. Want Shinky is ook geen pannenkoek. Weet je? Die rijdt ook zo verschrikkelijk hard. Uh, op het EK uh, was AAN echt nog duidelijk uh, sterker. En dat, uh, daar baalde Shinky zelf ook van. We kennen allemaal de gebaren die hij maakte daarna. Uh, maar geloof me dat Shinky op scherp staat. Hij wil ook die plak zo dolgraag. Of is het dan zaak als Nederland om het vooral niet op zo'n eindschot aan te laten komen? Om dan al in die mogelijk een gaatje te slaan. Nou, dat is natuurlijk altijd het ideale scenario... Dat, uh, dat er op je gejaagd moet worden in de laatste twee ronden... maar dat wordt wel waanzinnig lastig. Uh, de Russen hebben in het verleden de minste rust zo nu dan overgeslagen... om niet op een gat gereden te worden. Dus in plaats van anderhalve ronde per, per persoon... deden ze twee ronden per persoon... en lieten ze die jongen lekker even op middenterrein staan... Uh, en daar moeten wij als Nederland gebruik van gaan maken. Wij moeten hun zwakke plek op zoeken en daar moeten we het verschil gaan maken. Niels Kerstelt was gisteren zeer uitgesproken. Die zei, ga maar voor één medaille en dat is goud. Maar als jij het nou heel rationeel, heel realistisch bekijkt. Als ze brons zouden pakken, zouden ze er ook wel tevreden mee mogen zijn? Dat weet ik niet. Maar uh, kijk, ik kan natuurlijk niet voor hun spreken. Uh, ik uh, hoor graag de woorden van Niels van wij gaan voor goud. En dat moet sowieso de drive zijn om zo'n finale in te gaan. Want als je op safe gaat rijden, nou dan weet je het wel, dan, dan, neem je, dan wordt het, is de concentratie misschien wat minder, dan ga je niet letten op de dingen waarop je moet letten. En ze rijden elke race om te winnen. C.C. Juffermans was dat. Hij sprak met Edwin Cornelissen. En dan nog uh, vers van de pers. We hebben een oplettende redactie. De redactie namelijk van ZDF Sport in Duitsland. En dan zeggen we doorgaans goed ingelichte kringen. Die hebben net een tweetje uh, de deur uitgestuurd om 9 uur 21. Bad news, Engels dus. En dan een deutsche deelnemer is in Sochi positief... of een verbotendes middel getest worden. Namen nog onbekend. Maar dat betekent dus mogelijk een dopingschandaal alweer in Sochi... op het einde van de Spelen. En we weten het, vlak voor de Olympische Spelen kwam dat niet al Over een nieuw middel dat geen nieuw middel bleek te zijn. Maar dat in elk geval uh, bij die Olympische wintersportatleten zou worden gebruikt. Dus ik ben benieuwd wat er en gebeurt. En bij de Duitsers dus, man. En bij de Duitsers. Dankjewel, Guillaume. The Cure nu. Van het album uh, uit de jaren negentig, Wish. Het schijnt dat Robert Smith, de zanger, ooit over dit liedje zei. dat het een ontzettend dom popliedje is. Maar ja, juist omdat het zo vrolijk en zo lekker klinkt, is die ook alweer erg goed. En op vrijdag, hè? Friday, I'm in love. Zonder wel zwaar op de hand zijn, maar ja, dit is dan een stom popliedje... en wel leuk op deze vrijdag. Friday, I'm in love, and the cure. De strafzaak tegen kickboxer Bader Hari krijgt vandaag een voorlopig eind. De rechter doet namelijk om één uur uitspraak. Hari wordt verdacht onder meer van de zware mishandeling... van zakenman Koen Everink. Die zaak duurt nu al anderhalf jaar... en heeft een reeks aan incidenten en plotselinge wendingen gekend. NOS-verslaggever Lars Geerts zet ze op een rij. Sensation. 7 juli 2012. In de Amsterdam Arena is het dansfeest Sensation White in volle gang. In Skybox 233 viert kickboxer Badr Hari... met zijn vriendinnen stelle en een stel vrienden feest. Zakenman Koen Everink belandt in de Skybox en wordt zwaar mishandeld. Hij wijst Hari en een van diens vrienden aan als daders. Badr Hari ontkent in een interview in de Telegraaf... maar bijna drie weken later meldt hij zich bij de politie. En daar zegt hij dat hij wel degelijk een klap heeft uitgedeeld. Maar één klap. Everink herinnert het zich verkeerd, beweert Haris advocaat de Benedicte Fiek. En dat zou blijken uit telefoongesprekken van Everink die de politie heeft afgeluisterd. Als je al die taps op een rijtje zet, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen... dan dat, um, dat hij gewoon niet weet wat er gebeurd is. Maar het Openbaar Ministerie gaat daar niet in mee... en beschuldigt Bader Harri van poging tot doodslag. Harry had volgens het OM een groot aandeel in de mishandeling. En daar zijn getuigen van. Zij zegt dat er drie mensen omheen stonden... en dat beide verdachten het slachtoffer hebben uh, geschopt en geslagen. Harry wordt in voorlopige hechtenis genomen. Het openbare deel van de rechtszaak begint op 2 november 2012... met een proforma zitting Daar maakt Harry zijn excuses aan het slachtoffer... en vraagt de rechter een tweede kans. En, uh, u ziet me echt uh, nooit meer terug in een nieuwe zaak. Ik... Uh... Ik heb mijn les geleerd. Een week later bepaalt de rechtbank dat de kickboxer niet langer vast hoeft te zitten. Hij mag de rechtszaak in vrijheid afwachten, maar er zijn wel voorwaarden. Geen contacten met getuigen en geen bezoeken aan de horeca. Daar zal hij zich aan houden, belooft zijn advocaat. Natuurlijk houdt hij zich 100% aan alle voorwaarden. Maar drie dagen later staat de politie op de stoep. Wat, de, wat heb je gedaan, joh? Ja, bal, een broodje gegeten. Hij was een broodje gaan eten in een Amsterdams café. Horeca-bezoek dus. En hij belde met vrienden. Vrienden die ook getuigend zijn in de zaak. Een van de voorwaarden was dat hij uh, nog direct, nog indirect contact mocht uh, onderhouden met getuigen. En ook die voorwaarden heeft hij overtreden. heeft Met twee getuigen heeft hij contact gehad. Harry wordt opnieuw vastgezet. Drie maanden later komt er een tweede verzoek tot vrijlating... en de rechter stemt ermee in. En opnieuw zijn er voorwaarden. Er is weer een horecaverbod opgelegd... Uh, en er mag geen contact worden opgenomen met de getuigen... die met name genoemd zijn in die voorwaarden... Uh, waarvan het Openbaar Ministerie heeft aangegeven... dat die nog zullen worden gehoord. Harry houdt zich dit keer aan de voorwaarden en de zaak gaat verder. Totdat in september vorig jaar Brandpunt Reporter... met twee opmerkelijke uitzendingen komt. Hij wordt verdacht van mishandeling. Badar -hari. Maar de politie maakt in het onderzoek naar hem cruciale fouten. Het blijkt dat het strafdossier van de zaak is gelekt naar de KRO. Als het OM of de politie erachter zit... kan justitie het recht op vervolging hebben verspild. De reporter onderzoekt waar beleid faalt en de macht ontspoort. Uit onderzoek van de Rijksrecherche blijkt dat het slachtoffer Koen Everink... het dossier naar brandpunt heeft gelekt. De rechter bepaalt daarom dat de zaak door kan gaan. Het OM eist vier jaar cel waarvan één voorwaardelijk. Te hoog zegt zijn advocaat. Bovendien is Harry al extra gestraft door de aanhoudende... en wat haar betreft buitenproportionele aandacht van de media. Wat ik bedoel te zeggen, dat is dat het um, uh, natuurlijk een ernstig verwijt is... maar dat het een niet zo'n uitzonderlijk zware zaak is... dat dit deze aandacht rechtvaardigt. Of de rechtbank daar rekening mee houdt, horen we vanmiddag. Vanaf 1 uur doet de rechter uitspraak. Lars Geerts, dus één uur, dan uh, hoort u ook daarna de uitspraak hier op Radio in. Het hield Nederland maandenlang bezig vorig jaar. De discussie over Zwarte Piet... Iedereen houdt zich ermee bezig. Van de premier tot de Verenigde Naties. De discussie over Zwarte Piet. Die kracht van Sinterklaas. Dat zit in de liedjes. De Negertjes, ze moeten jou opsluiten... en op de trein naar je eigen land zetten... samen met al dat andere kutvolk ja. hier Lekker in Lekker tolerant. Sinterklaasfeest is gewoon een traditioneel feest van Nederland. En daar moeten ze met de poten van afblijven. Slavernij wordt ontkend. De schiet altijd meteen in de stress... als er één iemand roept... Oh maar er is discriminatie.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 Ja, we gaan hem niet opnieuw aanzwengelen, de ZP-discussie. Uh, maar we willen er wel even op terugkijken met uh, Quincy Gario. Hij is kunstenaar en initiatiefnemer van de Zwarte Piet is Racisme-actie. Quincy, goedemorgen. Goedemorgen. In uh, Brussel zit je op dit moment. Uh, ja. Dus we praten via, uh, nou ja, via een prachtige lijn. Uh, ja. Vorig jaar begon die discussie, eind vorig jaar. Toen zeiden we al, het begint steeds eerder. Ik begrijp dat er morgen actiegroepen... de aftrap van de strijd tegen Zwarte Piet 2014 beginnen. Ben jij daar ook bij betrokken? Nee, ik ben er niet bij betrokken. Maar ik vind het wel goed dat mensen uh, door blijven gaan... En, en dingen blijven organiseren. Het ging mij er ook om dat mensen geactiveerd werden... om vanuit zichzelf te denken van... Hey, ik hoor ook in deze samenleving. En ik heb ook een stem daar waarnaar geluisterd moet worden. Maar is dit niet heel erg vroeg om nu alweer... over die Zwarte Piet-discussie te gaan? Nou, eigenlijk niet. Het is ook een beetje laat. Um, want... Over een maandje is het 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Uh -huh. En hier in Nederland zijn een aantal organisaties ermee bezig om verschillende activiteiten te doen. Zo heb je het comité 21 maart, dat op 22 maart een uh, bijeenkomst, een betoog organiseert op een museumplein. Ze wilden natuurlijk eerst op de dam gaan zitten, maar omdat er uh, allemaal bedrijven zijn die in Amsterdam uh, over atoomwapens en uh, atoomenergie en wapens zullen verkopen, kan dat niet. Dus uh, dan is het nu naar het museumplein verplaatst. En ook in Rotterdam ga ik zelf spreken op 22 maart. Uh, bij Radar. Ja, ja, je hebt zo je prioriteiten, zullen we maar zeggen. Uh, wat betreft die... Uh, die uh, nucleaire top en zo. Um, even, eventjes uh, terug naar de discussie. Ja, want jij zat bij Paul Witteman, eigenlijk begon het daar uh, min of meer. Hoe kijk je daar nou op terug? Nou, ik denk dat Paul Witteman um, hebben gedaan wat zij moeten doen... als een programma op de Nederlandse omroepen. Zij zorgen ervoor dat uh, interessante onderwerpen... niet alleen um, van intellectuelen, maar ook gewoon van heel Nederland... besproken worden. En dan denk ik van ja, goed gedaan. Ik uh, ben ze nou. ook nog dankbaar. En ook gewoon uh, aan Floris dankbaar, die me heeft uitgenodigd. Goed, we, daar. Nou, goed, Jij ging daarheen en ja. je gaat daar je verhaal houden. Had jij er rekening mee gehouden dat dat zo'n heftige reactie zou opleveren? Ja. Maar zo heftig ook? Ja. Zo, nou, ik weet niet of u ook heeft gekeken naar mijn video van de arrestatie van mij. Maar uh, dan al had ik ja. Dat was dat al het, eerder, hè? Dat was al eerder voor die uitzending. Dat was in 2011. Ja. Ja, ja. ja. En daarvoor moet ik zelfs nog naar het Europees Hof voor de Mensen van de Recht... om aan te tonen dat wat mij aangedaan is uh, onterecht was. Daar ja. loopt nog steeds een rechtszaak tegen? Daar loopt nog steeds een rechtszaak tegen, ja. Ah. Maar, maar toch even, alle ophef die er was. Nou, we hebben net in, in 45 seconden een, een, een kleine uh, doorsnede van laten horen. Maar ik begrijp zelfs dat jij allerlei verdachte pakketjes thuis kreeg. Ja, dat klopt. Ja, ja. Iemand heeft uh, naar de studio van Mart Radio... waar ik een radioprogramma heb, route het Eten... elke maandag van 5 tot 7... hebben zij een pakketje van 25 kilogram gestuurd. Nou, We hebben de straat moeten afzetten... of de mensen de explosieve diensten moeten doen. Er waren uh, uh, ja, honden op afgestuurd om te snuffelen. Het gebouw werd leeggehaald. En het bleek om... 35 kilogram zout is gaan. Hmm. Dat is dan wel weer een beetje grappig misschien. Nou, nee, dat vond ik zelf niet. Nou, nou ja, goed, in het kader van het hele Sinterklaas-verhaal... een zakje zout... Nou ja, het moment dat mensen je verdachte pakketjes toesturen. en je op internet doodbedreigingen krijgt. en ook dat uh, Geen Staal bijvoorbeeld in 2012 aan mijn deur stond. dan denk je wel van: oké, okay, mensen kunnen mij vinden. En de reacties op Geen Staal en ook op pauwnet die zijn niet mols hmm. En die worden ook gewoon betaald door de Telegraaf Mediagroep. en door uh, wij als belastingbetalers, door uh, de publieke omroep. Nou, nee, oké, okay, ik ben tegen alle bedreigingen, laat dat duidelijk zijn. Maar ik bedoel iemand die dan uh, het in die vorm giet en een, een, een, in dit. In het kader van het Sinterklaasverhaal, eh, zeg maar, een zakje zout opstuurt, dat is dan nog vrij onschuldig. Die bedreiging, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Heb je, je ooit onveilig gevoeld? Ja. Leg uit. Ja. Bedoel, hoe, hoe uitzicht dat dan? Moet je de hele tijd om, over je schouder kijken? Of? Nou, weet je wat het, is? het gaat niet zozeer om uh, of ik me onveilig heb gevoeld in Nederland. Het gaat erom dat wij in Nederland een klimaat creëren... en in stand houden waarin bedreigingen normaal worden gevonden. Waarin zogenaamd tegenwoordig het, uh, bom, uh, het, het te doen gaat... om buitenlandse journalisten te bedreigen met de dood... en te vertellen dat we een vuist in hun gezicht gaan slaan. Uh, we hebben het gezien met de journalist die geschreven heeft over de Efteling... en we hebben het nu ook gezien met de journalist die schreef dat Nederland net iets te veel had gewonnen op het schaatsen. Mm. Wat voor land zijn wij nu als wij de hele tijd mensen... die ons wijzen op onze tekortkomingen of een beetje grappig ermee omgaan... Um, gaan lopen bedreigen? Wij waren toch het land van de vrijheid van meningsuiting. En volgens mij is dat nu op zijn retour... De gevoeligheid ligt natuurlijk bij de mensen die voor Zwarte Pizza... en heel erg om die traditie aan vastgehouden mm -hmm, mm -hmm. moet worden. De, die mensen die dat vonden waren ook sterk vertegenwoordigd... Hè, met de petitie ja, op ja. Facebook. Binnen no time werd ja. hij miljoenen keren geliked. We hebben nog even gebeld met Bas Vreugde. Hij was een van de initiatiefnemers van die petitie. Mm -hmm. En hij voelt zich wel een beetje verantwoordelijk... voor het feit dat sommige reacties zo heftig waren. Daar hebben, daar hebben wij onszelf best wel druk over gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik het extreem van wakker gelegen heb... maar ja, iedereen kan het lezen en je draagt toch je verantwoording over je eigen product. Zodoende hebben we mensen ingeschakeld die, die onnodige teksten konden verwijderen. En ja, op die manier hebben we het geprobeerd om ze goed mogelijk op te lossen. Maar met het bereik en, en massale, massale bezoekersaantallen was het niet echt te handelen, zeg maar. Ik heb geen spijt dat het allemaal zo gelopen is. Ik ben eerder blij dat het allemaal zo gelopen is, omdat we zeker wel iets voor elkaar gekregen hebben, denk ik. Ja, tegelijkertijd, die, die likes die zijn allemaal aangeboden aan UNESCO. En dat is de bedoeling om in februari met voor- en tegenstanders aan tafel te gaan zitten. Die afspraak is alleen nog niet gemaakt... Wat concludeer jij daaruit, Quincy? Nou ja, het is, het is nog maar um, de vraag of de, de, de gesprekken die we hebben... ook uiteindelijk gaan bijdragen aan veranderingen en handelingen... om gedrag te veranderen. Want het gaat mij om, om routine. Op dit moment is het niet zozeer een kwestie van traditie... maar op het moment dat je een routine gaat veranderen... dan lopen allemaal dingen spaak. Nou, ik heb samen met de jongens van Petitie ook de Issue Makers Award 2014 uh, gewonnen. En ik moet ook nog met ze om tafel. Want het gaat mij om dat mensen op een juiste Manier met elkaar in gesprek gaan. De jongens van Petitie bijvoorbeeld, die hebben heel erg ingespeeld op een diffuus antwoord. Zij stelden dat Sinterklaas niet meer uh, weg kon gaan en dat Zwarte Piet onderdeel was van het Sinterklaasfeest. Nou, niemand die pleit voor het afschaffen van het Sinterklaasfeest. Nou, Verene Shepard, die had bijvoorbeeld een uitspraak gedaan waarbij ze zoiets had van waarom zijn er twee Santa Clauses. Nou, er komt ook het moment dat je een journalist van één vandaag. Uh, aan tafel zet met haar, of tenminste haar laat bellen... en allemaal suggestieve vragen gaat lopen stellen. En die plempen dat online... en het hele land loopt uh, met een paniekaanval rond voor drie maanden. Dus uh, journalisten die hebben ook hun bijdrage gedaan... Als je kijkt naar wat BKB Academie heeft geschreven over de Telegraaf Mediegroep. die hebben neergezet dat er een negative campaigning was opgezet tegen Vereen Shepard. Al dat soort dingen die dragen bij aan een klimaat van uh, onverdraagzaamheid. En ik denk dat we daar juist het moeten over hebben. Uh, we kunnen zeggen dat de discussie gewoon uh, altijd maar doorgaat. En jij zegt dat is goed en je gaat je daar zeker mee blijven bemoeien. Quincy Gario, dank je wel voor het gesprek. Dan gaan wij naar Arnhem, waar we al heel de week in de wijk Klarendal rondlopen... om daar de stemming over allerlei onderwerpen te peilen. Zwarte Piet zal niet uh, ter sprake komen, maar wat wel. Maarten Bleumers neemt ons mee. De ochtend. De minimaatschappij. Sander Maria. De Sander Maria is een iets lichtere witsoort. We zijn in een koffieshop aan de rand van Klarendal, op de grens met het centrum. Uh, mijn naam is Aard Hooghoos, ik ben eigenaar van de op de Pingwing Tijnem. Minister Opstelten was deze week duidelijk in de Tweede Kamer. Hij weigert te experimenteren met het legaal verbouwen van wiet. Wij zijn nu weer afhankelijk van uh, duistere figuur om inkoop te doen. Nou, ik moet alles dat, voor de ene kant ben ik het en voor de andere kant ben ik het geven voor de belastinggeld. Geef ons allemaal een hok... Laat de gemeente te controleren en wat ik zeg banken. Ja, een hokje, een kas, zeg maar. dat waar de, we het zelf kunnen we kweken. Ont... Of uh, laat iemand anders kweken. Maar uh, kijk, de gemeente verdient ons wat aan. De werk, lege, werkgelegenheid uh, trekt weer wat aan. Hey, mag ik een, uh, grammetje... Hij maakt zich er nu hey, druk ja. om. Maar voordat hij deze zaken kreeg, had hij nog nooit gebloot. Ik, ik heb altijd in, in het bargewerk gezeten. Dus als havens aanleggen, kanalen uitdiepen, uh, rivieren maken noem maar op. Ja. Waar je zegt vrijheid. In elk stadje een schantje. En maar ja, nou ja, vrouwen en kinderen, dan wordt minder. Ze kennen het niet, hè. Dan wordt het worden minder weer vaker thuis blijven. Hè? Precies. En door honderd kieren. Dan nu even de rookruimte in. Dat is hees. Dat is de sterkste wiet van Nederland. Zegt deze man die bij de gemeente werkt... en daarom liever niet met een naam genoemd wordt. Je mag wel, op, of je mag wel wiet verkopen in de koffies op, maar je mag het niet telen. Precies als de gemeente Arnhem. Je mag niet stelen op straat, maar je krijgt wel alle tijd op te stelen. Ja, dat, dat is... De kinderen hebben geen structuur. En ik denk dat als we dat niet snel omdraaien, dat we grotere problemen gaan krijgen. En dan is de koffieshop niet het probleem. De nieuwe jeugd is anders. Ik, ik geef een voetbalactiviteit aan jongeren tussen 14 en 17. Vanuit wat? Vanuit de gemeente Arnhem. Okay. Ben je ervan bewust dat onze ouders tegenwoordig met z'n tweeën moeten werken om het eten op tafel te krijgen? Vroeger was dat niet zo. Wat krijg je als twee ouders gaan werken? Het kind komt op straat, het kind komt in de koffieshop... in het wijkcentrum, uh, hangen op straat. Je krijgt problemen waar wij als overheid tegenaan kijken. Nee. Een kind, op het moment dat een kind van school komt... of vanuit zijn opleiding of vanuit zijn training... dan moet een kind aangestuurd worden. Je hebt een uur de tijd om computer te spelen... je hebt een uur de tijd om een boek te lezen... en daarna moet je naar bed. En dat gebeurt niet. Ouders liggen op de bank, zijn zelf stond... zijn zelf dronken van de bier. Is, is dit, dit wat jij ziet? Jij, jij bevindt je tussen die groepen? Wat ik signaleren in de aandachtswijk hier van Arnhem... Dus dat betekent dat de moeder weer naar huis moet... en dat je niet meer twee weken de ouders moet hebben. De overheid heeft gezegd, de vrouw moet opstaan en studeren. En de vrouw kan veel, maar je laat wel het kind op straat leggen. Een plek waar kinderen zeker discipline wordt bijgebracht... is de sportschool van Fred. Die kinderen die hier bij mij komen, die leren die leren manier. Ja. He, ze zullen niet van, hé, ik kom je hier. Nee, is, meneer mag ik wel vragen. Meneer mag ik naar de wc toe. Fred, u weet nog wel, de pianospelende... Vechtsporttrainer. Houd rit met de rit. mee ja. Naar buiten toe. Wat zien wij? Wij zien alleen maar die ene uitwas. Die ene, ene jongen die iemand een klap geeft en ook al trapt. Of op de grond doorgaat. En een van die uitwassen heet Badrari. En die hoort vandaag van de rechter zijn straf voor zijn onbeheerstheid. Ik baal ervan in die zin. Kijk, hij is natuurlijk de blikvanger. Hij is natuurlijk kampioen. Alleen die, denk ik, even nu de weg kwijt was. En, en daarvoor nu een hele hoge prijs moet gaan betalen. Mijn hele sport. Maar goed, daar kon al niets meer aan veranderen. Hè. Laat eerlijk zijn. <gif> dat was al. Ja, okay. Nou ja, kijk, ik bedoel, ja, maar, ja, la, la, la, la, la, ver, vergeet niet. Kun je daar echt bij neerleggen? Bij, bij dat, nee, ik, leg mee, ik leg me er niet bij neer. De vechtsporten hebben nu per definitie natuurlijk een, een beroerd imago. En, en ik vecht nu al mijn hele leven, sinds ik aan die sport ben begonnen in 1976, geloof ja, ik. Ja, ja. Vecht ik eigenlijk al tegen dat stigma. En ik kom er niet vanaf. En zo wordt er voortgestreden door Wietmiddend Nederland en door Fred. Die nog even zijn motto deelt. Go hard or go home. Go hard or go home. Het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Dat is de stelling vanochtend in Stand.nl. 129 mensen hebben hun stemmen uitgebracht op www.stand.nl. 55% is het eens, 45% oneens. U kunt via die site blijven reageren via het gratis nummer 0800-1101. Of via Twitter. Doe het dan wel met hekje standpunt als u eens of oneens zegt op de stelling. Het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Wat is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 Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? Sharp